Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Britse parlement wordt na de zitting van vandaag ruim een maand geschorst. Dat werd al verwacht. Premier Johnson had de schorsing al aangekondigd. Critici maakten bezwaar omdat er dan nauwelijks tijd overblijft om te debatteren over de Brexit. Die staat gepland voor eind volgende maand. Maar de rechter wees hun bezwaren vorige week af. Minister Schouten is geïrriteerd over het voorstel van D66 om de veestapel te halveren als oplossing voor de stikstofproblemen. Schouten noemt het plan onrealistisch. Ze vindt het bovendien niet chic dat je als boer of boerin die elke dag heel hard werkt in de krant kunt lezen dat je wel kunt verdwijnen, zo zei ze. D66 wil de veestapel halveren vanwege de stikstofuitstoot en om ruimte te maken voor woningbouw. Een man die vijf jaar geleden in Middelburg, een man van 19 doodstak, heeft daarvoor onterecht in de gevangenis gezeten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat de verdachte handelde uit noodweer. Daarbij kan iemand die teveel geweld gebruikt bij zijn verdediging... toch worden vrijgesproken omdat hij door emoties overmand was. In dit geval was de man door een groep gepest en geslagen. Hij vluchtte een café in en toen hij daar opnieuw door de 19-jarige werd geslagen... stak hij zijn belager neer. De man kwam vorige maand vrij. Honderden mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G... de opvolger van het huidige mobiele internet. Volgens de organisatoren is straling van het 5G-netwerk... schadelijk voor de gezondheid. Ook zijn ze bezorgd over privacy. De demonstranten lopen van het Centraal Station naar het Binnenhof en weer terug. Het weer, van tijd tot tijd zon, ook wolkenvelden en een enkele bui. Het wordt ongeveer 18 graden... Vanavond klaart het op en dan kan er wat mist ontstaan. Morgen overdag wat warmer, rond 20 graden. Dan valt vooral in het noorden een bui, in het zuiden vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In tien jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Jazeker. En, uh, oe, jij moet uit. Jazeker, en daar ben ik weer. Uh, met het tweede deel van Zandvoort Lunch, of het tweede uur. Beter gezegd. Ik zou weer bij u terugkomen met uh, nog een artiest in het licht. En deze mogen we echt niet overslaan. Wat een fantastische man. Al heel lang dood, maar hij zou vandaag jaren geweest zijn. Laten we luisteren naar Sir Otis Redding. Diest in het licht sitting in the morning sun i'll be sitting when the evening comes watching the ships roll in and then i watch them roll away again yeah i'm sitting on the docker's bay Watching the tide roll away Ooh, yes. Sitting on a dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to live for Just gonna sit on the dark Miles and miles I roam just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on a dock of the bay Otis Redding, wat moeten we zeggen? Een groot artiest, hij is niet meer. Hij nam dit nummer trouwens, uh, Sitting on the Dock of the Bay... nam die op op 8 december 1967. En twee dagen na het opnemen van dit nummer... wat uh, zijn grootste hit uh, zou gaan worden... Uh, is hij verongelukt. Uh, hij kwam uh, bij een uh, vliegtuigongeluk in Lake Madison, Wisconsin... Samen met vier van zijn uh, zes leden van de band, de Barkeys, Kees, Kees, Kees, nee, Kees, de Barkeys, kwam die uh, om het uh, leven. Uh, Medebandlid Ben Cawley, die overleefde in het ongeluk, en James Alexander uh, zat in een ander vliegtuig. Oh uh, ja. In uh, 1981 werd uh, Redding postuum opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En in 2012 in de Memphis Musical of Fame. Hij zou vandaag jaren geweest zijn. We hebben nog een hele leuke artiest in het licht. Ik vraag uw aandacht voor Peter van Teterode. My you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea après tout le beaux je te dis merci, merci, you were the answer on all my questions before we we're through, I want to tell you that I adore you, I always do, that you amaze me by leaving me now and starting new. Well, the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, I started you. My Bella. Dit was Peter Tettero. En uh, waarom hebben we die vandaag in het licht gezet? Nou, het is vandaag zijn sterfdag. Zijn naam voluit van Peter Tettero is Petrus Gerardus Antonius Tettero. En hij was geboren in Delft op 8 juli 1947. En daar is hij ook overleden op 9 september 2002. Zal dus meer 17 jaar geleden. Hij was een Nederlands componist en popmuzikant. En hij werd in 1965 bekend als oprichter van de T-Set, waar dit nummer van is. En samen met Gerard Romijn, Polle Eduard, Carri Jansen en Robbie Plazier. Tetero was gitarist en zanger in deze band. In 1968 had hij een top 10 hit met een solo plaat, zijn versie van Red Red Wine... Nadat de populariteit van de t was afgenomen, en dat was zo rond 1980... ...toen volgde een periode van vier jaar waarin de band niet meer optrad. Vanaf 1983 speelde de band weer met Peter Tettero... ...al was het hoofdzakelijk op nostalgische 60s avonden. Ondanks een ernstige leverziekte heeft Peter tot op het laatste opgetreden. Hij overleed op 55-jarige leeftijd in zijn huis in Delft. Peter Tettero is gecremeerd en zijn urn is bijgezet in een klein mausoleum op de begraafplaats Jappa in Delft. Naast muzikant was hij exploitant van een rollerskate-disco en gemeenteraadslid voor Leefbaar Delft. Ter herinnering aan Peter Tettero is de Peter Tettero Bokaal in het leven geroepen: een jaarlijks uitgereikte prijs voor veelbelovend poptalent uit Delft en omstreken. Ik kijk even naar de klok en dan zien we dat we naar kwart over één gaan. Normaal gesproken uh, zoek ik dan contact met Joop van Nes. Um, maar ik heb nog niet van hem gehoord. Ik ga het straks gewoon proberen. We gaan even een uh, gezellig liedje opzetten. En dat doe ik dan een beetje in de stijl waar Joop van houdt. Want anders krijg ik strafpunten. <laughs> Dus we gaan uh, luisteren naar een plaat waarvan ik hoop dat je ook hem kan waarderen. De Zombies met Time of the Season. It's the time of the season When love runs high In this time, give it to me easy Let me try with pleasured hands to take you in this sun to from. like me. Has he taken, Has he taken any, time any, time any time to show you Times of the Season. Van de Zombies. En wij gaan door naar Jeroen van de Boom. Zo zielig, hè? Hij zat van de week in donker. Ja, alles uitgevallen tijdens het concert. Dit is ook een opname van een concert. Live-opname werd de tijd maar teruggedraaid. We hebben veel gesproken. Maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede. Er worden ruzies bijgelegd, je stem komt bij me binnen Ik versta je woord voor woord Maar het is te lang geleden dat ik jou echt heb gehoord Het vuur dat zo klein is nou een vlam die waard Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog vraagt Aan mij gewend, ik mis je zo Terwijl je hier nog bent Werd de tijd maar terug ja. Kon ik maar opnieuw met jou beginnen Mocht ik het maar een keer samen Met jou overdoen Je mond is lauw geworden, je hart is afgekoeld De tranen in jouw ogen zijn niet meer voor mij bedoeld De rozen op de tafel, ze bloeden langzaam dood En ik vergeef jou op de automatische piloot We gaan er niet meer voor, Een de tijd maar terug, kon ik maar opnieuw met jou beginnen, mocht ik het maar één keer samen met jou. Wow, wat een nummer, hè? Breathtaking. Oh, en het is zo'n heerlijk nummer om voluit in mee te galmen, hè? Ah, ja. Nou, ik zal het u niet aandoen. U zit misschien lekker net met een broodje rustig te eten. Um, wat, wat ik nu mee heb genomen, ik, ik vind het zo prachtig. Ilse de Lange, ze heeft weer een nieuw album uitgebracht. En er staat maar een nummer op. Wat een dijk, zeg. Net als net die dat nummer van Dota en ook. Zo verschrikkelijk mooi. Zo mooi ook is het nieuwe nummer van Ilse de Lange. New Amsterdam. Ga er even rustig voor zitten en luister. We were busy closing down. The only open bar. The lights went up And they kicked us out You kissed me on a corner In Chinatown We got saved By a gypsy cat That bottle of John Your, your hair messed up and your shoes untied I watched you sleep and Amsterdam, Ilse de Lange, de nieuwste nummer. Uh, ik heb trouwens een belofte gedaan. Ja, een belofte maakt schuld. Hè? Ja, zo is het nou eenmaal. En mijn belofte, die heb ik gedaan aan een hond. Een schat van een hond. Maar, oh, ze is zo onbehouden af en toe. En ze is ook zo zwaar en knokig. En dan kom ik bij haar thuis en dan is ze zo blij. En dan springt ze bovenop me. En dan poing, poing, met die met die pootjes zo in je benen. En dan heb je weer zomaar drie, vier blauwe plekken erbij. Dus ik heb gezegd: het gaat over Tutti. Ik zeg Tutti, maandag ga ik voor jou een nummer draaien. Speciaal voor jou. Dus ik hoop dat ze luistert. Herman van Veen met blauwe plekken. Als een hond heb ik staan janken Naar de sikkel van de man Om de hemel te bedanken Dat je mij hebt weggedaan Nee, ik bleef niet voor jou de stand. Deze stad is groot genoeg Bij een hond komt het op de geur aan En het ruikt lekker in de koer Nee, ik broed niet in de aarde Ik ga niet tot op het bord Nu ben jij de doodverklaarde Overal blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou. Ik heb overal blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou, zoals jij mij naar mijn hok zond, zoals jij te keer kon gaan. Jij die altijd wel een stok vond om een hond voorop te slaan. Ja nu komen de verhalen. Ik breng jou in discreet. Terwijl ik drink uit zilveren schalen. Een ander vrouwtje hoef ik niet. Ik ga niet tot op het bol. Nu ben jij de doodverklaarde Ik leef weer als een jonge groep. Ik heb overal Blauwe plekken van jou Blauwe plekken van jou Blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou. Ik heb overal, blauwe plekken van jou. Blauwe plekken van jou, ik heb overal, blauwe plekken, van jou, overal. Blauwe plekken van Ja, blauwe plekken. Nou, meer we zeker van je hoor, Tutti. Ik hoop dat je geluisterd hebt. Ja, nou, even alle gekheid op een stokje. Wie gaat er nou een nummer draaien voor een hond? Hè? Maar misschien luistert ze, je weet het. <lacht> misschien begrijpt ze het. Nou, in ieder geval, het, uh, het is uh, bijna het is half twee. Dus we gaan uh, naar het regionale nieuws. En dan ga ik even mijn jingeltje erbij zoeken. Oeh, ja... Ja, ik heb hem aangedrukt hoor, hij komt eraan. Ja, zie je, daar is hij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, hier komt een update van het regionale nieuws. Een uh, fietster is maandagochtend, dus vanochtend, licht gewond geraakt na een verkeersongeval met een bedrijfswagen in Haarlem-Noord. Rond een kwart voor negen werd ze aangereden op de hoek van de Parkweg met de Tetterodestraat. De vrouw is opgevangen door omstanders in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer kon vervolgens ter plaatse door ambulancepersoneel aan haar verwonderingen worden behandeld. En volgens omwonenden gaat het regelmatig bijna mis op dit kruispunt. Nou, en nu dus helemaal. Zet even in de agenda mocht u interesse hebben. Op vrijdag 13 september 2019 wordt van 5 uur s middags tot half acht avonds voor burgemeester Niek Meijer een afscheidsreceptie gehouden in Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan 165. Hier in Zandvoort. Een ieder is welkom om langs te komen en het glas te heffen. En afscheid te nemen van de burgemeester. Dan donderdag 12 september. Dan start de gemeente Zandvoort met een maandelijk spreekuur over energiebesparing. Van 5 tot 8 uur kunt u terecht met al uw vragen over het energiezuiniger maken van uw woning. En daarmee kunt u natuurlijk flink besparen op de maandelijkse energierekening. De onafhankelijke en deskundig adviseur van het duurzaam bouwloket zit voor u klaar in het gemeentehuis. Dus van vijf tot acht. Een automobilist is zondagavond rond middernacht gevlucht na een eenzijdig ongeluk ter hoogte van het pompstation op de Dr. Gerkenstraat. De bestuurder vloog uit de bocht, botste tegen een lantaarnpaal en reed hij uit de grond. Na het ongeluk wachtte de bestuurder de komst van de politie niet af, maar ging er vandoor. De auto heeft de lantaarnpaal uit de grond gereden, waardoor flinke schade is ontstaan. Een berger heeft het voertuig meegenomen en een medewerker van de gemeente is ter plaatse gekomen om een spoedreparatie uit te voeren. Tot zover de update van het regionale nieuws. Is het de hoogste tijd om verder te gaan met het weerbericht... En dan moet ik deze even uitzetten. En ja, hoppakee. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we zijn vandaag begonnen met zonneschijn. Maar ja, er komen toch ook wolkenvelden overdrijven. En die nemen zelfs misschien een bui mee in hun route. De temperatuur stijgt nou zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder en fris en de temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 7 graden. In het oosten van het land is zelfs alweer de eerste uh, vorst aan de grond uh, te verwachten. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Toch is lokaal nog wel een bui mogelijk en de temperatuur stijgt naar zo'n 18 tot 20 graden dan is dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie het dan ja, dat was weer het regionale nieuws en het weerbericht... We gaan lekker door met het programma. En ik had nog voor u een artiest in het licht klaarstaan. Die gaan we dan nu laten horen. De beurt is aan de jarige Michael Bublé.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 And I know someday that it'll all turn out You'll make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get I just haven't met you yet mm -hmm. I might have to wait, I'll never give up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 Buble, oftewel Michael Stephen Bouble, geboren, geboren op 9 september 1975 in Burnaby in Canada. Hij is dus een Canadese jazzzanger en acteur is hij ook. Hij is woonachtig in zowel Canada als in Italië. Bouble heeft wereldwijd, wereldwijd moet je wel goed zeggen, Pierik... meer dan 25 miljoen albums verkocht en verschillende hitsingles gehad... In Nederland was zijn grootste hit waar we net naar geluisterd hebben... Haven't Met You Yet... die in 2009 de vierde plek in de Nederlandse top 40 bereikte. Zijn manager is Bruce Allen, ook de manager van Brian Adams. En in 2018 kreeg hij een ster op de Hollywood Walk of Fame. Nou, die kreeg je niet zomaar, hoor. Dan moet je wel wat doen. Nou, dat heeft hij dus ook gedaan... We gaan uh, weer terug naar het uh, regen naar onze reguliere lijst. We hebben alle artiesten in het licht voor vandaag gehad en uh, ik ga eens kijken wat heb ik allemaal nog op mijn lijstje staan. We gaan lekker luisteren naar Van Ik Ben er even stil van, hoor. Stil in mij. Van Dick Hout. Yeah mm -hmm. In mij. Heerlijk nummer van Dick Hout. We gaan uh, door met een uh, heerlijk nummer uit de oude doos. Ik hoop trouwens dat Meester Boele luistert. Want vaak luistert hij wel naar dit programma in zijn pauze. Want uh, daar zeg ik gewoon Meester Boele. Meneer Boele, moet, moet ik eigenlijk zeggen. De uh, Moody Blues met Night in White Setten. Toch ook wel een beetje voor u hoor.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 Say anymore, 'cause our love. they cannot defend Just what you in White Zetton. Weet je trouwens wie ook een uh, leuk nieuw nummer heeft? Echt een leuk nummer. Kraantje Papi, Vallende Ster. Schat, wat is het waard Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent veel meer nodig, want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen, toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen, en laat ik je niet zien want dan zal ik je moeten slopen, maar even serieus, ik heb gewoon een keus, ik ben in Brakkeput aan de patito's met een vleugtje en het zand kruipt tussen mijn tenen.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 op een strand in Curaçao Te genieten van de zon En de wiet loopt in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent ik wens dat je nog herkent. Hij smeekt het. Begging. Samen met Wish you don't gave it away, you had it till you took your pay. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for That the call is yours, keep holding home Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm back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 Still the one. We gaan naar het einde van het programma. Ja, yeah, ja. Ik dank u alvast voor het luisteren. Weer die twee uurtjes Zandvoortlunch. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. Woensdag kunt u weer genieten van Zandvoortlunch met Hans Wassenaar. Donderdag hebben we een kleine pauze. En vrijdag is Roy van Buringen er weer... met een hele frisse Zandvoortlunch. En uh, ja, er kwam nou nog een liedje aan. Meisje, maar die bewaren we lekker tot volgende week. En um, ik zeg u alvast uh, gedag namens uh, ZFM Zandvoort. Blijf luisteren, want we hebben weer een heerlijke non-stop voor u klaarstaan. En ik zeg, laten we elkaar volgende week maandag weer horen tussen 12 en 2. Tot dan, bedankt. Doeg. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5